Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het demissionaire kabinet is er na een paar weken in het nieuwe jaar al achtergekomen dat er niet genoeg geld is voor asiel. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt nog zeker een half miljard euro nodig te hebben voor de noodopvang. Daar kunnen asielzoekers worden opgevangen, zolang alle gewone opvangplekken nog vol zitten. De hoop is dat er door de spreidingswet binnenkort wel meer normale opvangplekken geregeld kunnen worden. Maar tot die tijd is er dus extra geld nodig. De Franse regering wil dat de Europese regels voor Franse boeren soepeler worden. President Macron wil zo de boeren tegemoetkomen. In Frankrijk wordt er al dagen met trekkers geprotesteerd. En Macron zegt dat hij deze week bij een EU-top zijn best gaat doen om wat aan die regels te veranderen. Slecht nieuws voor PSV, want deze aanvaller ligt er waarschijnlijk weer een tijdje uit. Ja, voorlopig hebben we geen feestje. Noah Lang dus. Hij heeft een blessure aan zijn bovenbeen. Lang is er in elk geval niet bij tegen Ajax komende zaterdag. En het is ook maar de vraag of hij fit is voor de Champions League wedstrijden tegen Borussia Dortmund. En bioscoopbezoekers van de nieuwe film Argyle kunnen het kopen van een kat als Alfie maar beter uit hun hoofd laten. Dat zeggen dierenartsen. De kat van het ras Scottish Fold speelt een belangrijke rol in die film. Omdat hij een knikje in zijn oren heeft en ook grote schattige ogen. Yeah. Hartstikke leuk natuurlijk zo'n spionagefilm, maar dierenartsen denken dat het katteras door die film populair wordt. En waarschuwen bezoekers om niet te vallen voor het uiterlijk van die kat. Volgens de artsen zijn die oortjes helemaal niet schattig, maar zijn ze het resultaat van een pijnlijke erfelijke aandoening. In Nederland is het verboden om een Scottish volt te fokken, maar het verhandelen en kopen mag wel. En dan nog het weer. Aardig wat zon in het midden en het zuiden. En het blijft nog droog. Morgenochtend begint in het binnenland lekker zonnig. Later trekt het overal dicht met tegen de avond wat motregen. Het wordt dan een graad of elf. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de N201, Uithoorn richting Hoofddorp... tussen Schiphol-Rijk en de aansluiting met de A4, 2 kilometer. Je hebt daar 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Way, hey, I could be big and tough, another funny star there, but you, you just keep looking the other way. Dansklassieker uit de jaren 80, The Breakfast Club en Ride on Track. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag uur drie, alweer uh, research. Ja Rob? Ja, zeker. En wat gaan we in uur drie allemaal doen? Want uh, ja, we zeiden het al, hè, het wordt een beetje proppen. <laughs> het ah. wordt een heel druk uh, uur. Ja? Uh, Marco zei al, we moeten wat sneller gaan praten. <laughs> Oké, okay. uh, nou Marco... <laughs> Hey, we beginnen met uh, voetbal. Ja? Uh, het staat 2-0, tenminste, het laatste nieuws uh, wat we hadden. Dus uh, dat, is, uh, dat ziet er goed uit. Ze zijn uh, hier op zoek in, uh, in Zandvoort. Dan uh, gaan we naar Randall Lawson. Dat is uh, Pitt Report. Uh, nou, we zullen proberen hem niet al te lang aan het woord te laten. Want als je hem eenmaal uh, een vinger geeft, dan uh, pakt hij twee handen. En dan uh, gaan we Marco uh, interviewen. Die, uh, die zit hier over uh, poëzie. En ik heb net een nieuw woord gehoord. Proëzie. Klopt. En uh, dan hebben we natuurlijk nog het dier van de, van de week. En uh, ja. Ja, dus, Marco. Uh, namelijk weer een uh, mooi stuk proëzie voor ons. Uh. Ja. Zeker. Hè? Dat uh, in de dit uur, derde uur van uh, Zandvoort op uh, zaterdag... En tussendoor probeer ik ook nog muziek te draaien. Ja, het is echt waar. Kan het wat korter, op? Kan het wat korter? Nee, dat kan niet, Richard. Want uh, mensen willen ook muziek horen uiteraard van uh, deze onder meer. ...en de Four Seasons. En, uh, oh, what a night. Ja, we gaan naar uh, Beverwijk toe. CFM Race Radio. Pit Report, Pit Report. Het wekelijkse uitstapje naar het theater van de Autosports. Daar is uh, Rendel Loos. Goedemiddag, Rendel, welkom. Goedemiddag. En hij was weer helemaal 100 punten voor je deze. Oké, okay. oh, daar ben ik blij om. Ja, ik had erop gestudeerd. Hè. Dat, uh, ja. Helemaal goed. Rendel, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, ik zat weer even te neuzen op jouw Facebookpagina, de Facebookpagina van uh, Auto Passion. En toen las ik van uh, dinsdag en woensdag aanstaande gesloten vanwege raceactiviteiten. Denk ik, uh, heb je een midweekje Centerparks geboekt of uh, wat anders? Nee, nee, nee nou, ook een beetje, maar ik zit ook uh, dinsdag op Silverstone. In, oh. in Dus ja, dat gaat ook wel gebeuren. Ik, ik slaap in Brackley. En naast uh, Mercedes. Dus ik ga een gesprek voeren uh, met Toto. Uh, om te kijken hoe we Lewis Hamilton wereldkampioen kunnen maken. Zo, nou is heel oh, ja. ja. Heeft hij jouw hulp uh, gevraagd? <laughs> ja, ja, ja. Ik stuur de foto's wel van de week op uh, dat ik in gesprek ben met hem. Het gaat helemaal goed komen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. En, en dan zitten we vlak bij Silverstone natuurlijk. Dus uh, nee, ik hou ook even, even ertussen uit uh, met mijn nieuwe vriendin. Even uh, wat familiebezoeken daar, maar ja, er zitten ze queen naast, hè? Dus ja, weet je, daarnaast racen, dan heb je toch je helm bij je. Ja, het toch, toch, toch even racen en even kijken, natuurlijk, hè? Daar. Ja, dus uh, even een paar dagen maar. Zeker, nou, gezellig, ga er lekker van genieten, alvast. Jij gaat de foto zien. Gaat helemaal goed komen. Zeker. Nou ja, ander berichtje van uh, de biografie van uh, Arie Luijendijk. Ja. Is ja. die al verschenen? Ja, die is uh, al verschenen. En vandaag in heteren, in Postcentrum uh, Gelderland, is natuurlijk Arie. En ik heb uh, net iemand, uh, ik had een heleboel helmen natuurlijk hier in de Wall Fame van Arie Leijendijk. Vijf helmen. En uh, ik heb een, een klant van mij die uh, heeft ze meegenomen van de week. En die komt net binnen met alle helmen netjes gesigneerd door. Uh, uh, dus die gaan de wel veel Veen in. En Arie is al nou vanaf vanmorgen 8 uur bezig uh, zijn boek te signeren. En het schijnt er echt druk geweest. zijn. Er zijn honderden mensen daar. Dus uh, ja, geweldig. Dus uh, uh, Gert zei net, ik heb uh, anderhalf uur in de rij moeten staan voor ik een krabbel kreeg. Dus nou, dan weet je, hij is nog steeds heel erg populair. Ja, dat zijn ook uh, unieke exemplaren natuurlijk, om uh, ja, um, uh, dat uh, te bemachtigen. Ja, prachtig boek trouwens. het uh, boek uh, gesigneerd is ook gewoon straks voor mij de winkel uh, verkrijgen. Ik, heb, ik krijg een heleboel gesieerde boeken. krijg ik ook gewoon hier. Maar gewoon, ja, Ari. Die is natuurlijk niet zo vaak in Nederland. Uh, dat, dat heb je natuurlijk. En, uh, zijn, uh, het blijkt toch wel in Nederland. Uh, zo Gert zij enorm veel fans te hebben. Want ze kwamen met van alles aan om Duimkrabbel te krijgen. Ja, nee, ja, dat zou ik ook wel willen. Dus, uh... Ja, gewoon. Heel prachtig. Dus, uh... En mijn helmen zijn gesierd, Dus dat is het belangrijkste. Zeker. En die gaan ook uh, in, uh, in de verkoop. Nee, gaan, nee, nee, nee. We hebben hier natuurlijk die, die Wall of Fame liggen, oh, met, okay. de, met honderden helmen van verschillende coureurs. En uh, dat is één uh, groot museum wat, wat hier in Beverwijk is, en uh, daar staan echt uh, voor allemaal Formule 1 coureurs, maar ook heel veel coureurs uit de Nederlandse autosport, hebben hier gewoon uh, nou, ik geloof hier zo'n 150 helmen liggen, dus uh, de mensen komen hier altijd naar kijken om uh, die wand te bekijken en, uh, en uh, dan hun favoriet eventjes in, uh, of een originele of een replica helm uh, te bezichtigen. Oh, dat is en, heel mooi. Ja. En ik had hier ook uh, vijf helmen van Harry. en en uh, allemaal verschillende helmen waar Harry mee gereisd heeft. En uh, die zijn nu ook eindelijk gesigneerd. Ja, want ja, uh, vijf uh, helmen in een vliegtuig naar Amerika, dat is al een heel gedoe, zeg maar. <laughs> dus uh, nu was de kans en het is gelukkig gelukt. Mooi, dus, uh, mooi, mooi, mooi. Vorige wel. week had ik ook uh, uiteraard uh, in de uitzending... had je het over een heel mooi evenement op het uh, circuit. Uh, ja, vorige week zondag de TNT Endurance Race... Ja, klopt. En ja. Die, ja, die is uh, gewonnen door uh, heel veel uh, mensen van uh, MDM uh, Motorsport. Ja, maar dat is ook natuurlijk een super team, hè. En uh, die weten hoe ze auto's moeten prepareren. En uh, uh, ik, ik heb eigenlijk gezegd, ik heb geen idee wie gewonnen heeft. Maar de, de, die hebben altijd heel veel verschillende inhuurrijders, zeg maar. Het zijn geen, geen professioneel coureurs. Maar uh, de, de auto's, de, dat team zijn altijd goed geprepareerd. Dus het was eigenlijk niet, uh, ja... Ik had wel verwacht dat zij uh, daar zou, zouden winnen. Dus, uh, ja, het was, was gewoon... uh, ijskoud in uh, vijf ja. en een half uur uh, dan uh, race. Ja, dat is toch wel even... Uh, uh, doe je niet even ja, zomaar. Ja, maar je hebt het wel koud in de pit. Als je in die auto zit krijg je het vanzelf warm hoor, met, uh, want de mensen denken altijd ja, een beetje autoracen, dat gebeurt helemaal niks. Maar met je lichaam gebeurt wel heel veel en uh, je krijgt echt warm in een auto en je ligt te zweten uh, en het kan min 10 buiten zijn, zit je nog steeds te zweten in een raceauto. Dus, uh, en dan ga je het koud krijgen als je daar uiteindelijk uitgaat en en in zo'n hele koude pitbox zonder verwarming zit, dan krijg je het echt heel erg koud zeg maar. Maar uh, tijdens het rijden merk je daar helemaal niks van. Nee, nee, vorige week de winnaars Marcel Dekker en uh, Oscar Kreper... In uh, de auto. Dat vind ik wel. Ja? Maar Oscar nooit van Oké, okay, De BMW <laughs> uh, 42i uh, waar ze hier rijden. Ja, een ja, ja, goede raceauto. Top ding. Uh, heel goed voor het endures. Dus uh, uh, niet, niet geheel onverwacht dat ze de auto's daar in zo'n DNT-wedstrijd uh, uh, zeg maar de, de wedstrijd winnen. Dus uh, helemaal super. En, 1, 1, 54, 8, 6, 5 als uh, snelste ronde. Nou, daar heb je niet stil gezeten. Nee, hè? <laughs> nee, ja, heeft hij goed zijn best gedaan. gedaan? Ja, hij heeft hij goed zijn best gedaan. Dan zijn de baancondities ook wel serieus goed geweest. Ja. Dus uh, dat, uh, dat, dan, dan zit je echt niet stil. Dat is, uh, dat is echt serieus hard. Ja, Zeker, nou ja. We hebben het nu al verstandswoord, maar we gaan er een concurrent bij krijgen. Hè? In uh, Madrid. Madrid. Madrid. Ja. ja, weer een stratenwedstrijd. Dus uh, ja, ik weet niet wat ik daarvoor moet vinden. Ze hebben natuurlijk uh, twee prachtige circuits daar in, uh, in, uh, uh, heet het, in, uh, in Spanje. Met, uh, met uh, ja, het ijro oog en natuurlijk uh, uh, heet dat uh, Cataluña Barcelona. Uh, ik begrijp niet helemaal waarom die zegt, het zal allemaal wel met geld te maken hebben. Ik denk dat het daar weer allemaal om gaat. Ik zat niet op een straatrace te wachten weer erbij. Dat, dan heb ik echt zoiets waarom, dat ze een heel mooie circuits liggen. Waarom ga je een straatrace doen? Het zou wel weer spectaculair worden. Maar ja, heel even eerlijk, van Las Vegas zeiden we ook: het is helemaal niks. En uiteindelijk bleek dat toch een heel erg leuke baan te zijn. Dus je, je weet het niet. Nee, nee, klopt. Maar ja, het draait allemaal inderdaad uh, all about the money. Oude maar ja. het is hebben gelijk een langdurig contract. Hè? Dus het is niet zo dat ze hem even één jaar krijgen. Ze mogen gelijk meerdere jaren kunnen ze aan de bak zijn. Ja, dus uh, ik heb zoiets van uh, daar zal er best wel wat neergelegd worden. Het is alleen niet in het centrum. Hè? Het is ergens in een buitenwijk geloof ik, of een in industrieterrein waar ze het gaan doen. Dus het is niet zo dat je de hele mooie oude gebouwen daar op de achtergrond gaat zien. Ze zullen, net zoals in Baku, vroeger gedaan met hele grote doeken oude gebouwen maken. Uh, dus het, het, ik weet niet hoe de sfeer gaat zijn. Het is meer uh, op een industrie gebeuren. Volgens mij ook vlakbij een oud vliegveld. Ja, uh, we gaan het zien. Ik ben niet zo voorstander dat er weer een straatrace bij komt. Maar het is ook, uh, Rendel, het is ook deels uh, een echt circuit. Hè? Het is uh, geloof ja. ik de helft ongeveer, als ik zo zag die layout. Een en de helft ja, en is, en uh, is een circuit. Uh, ja, dan, dan, dan, dan zullen ze daarop gaan baren? Ik zou het alleen niet weten waar in dat gedeelte daar nog een circuit ligt. Dat zou het oude Geers moeten zijn, maar volgens mij is dat het niet. Ja, misschien uh, richting een uh, vliegveld of zo? Ja, richting het vliegveld. Ik denk ik dat er nog gemaakt moet worden. Erbij. Ja, ja. ja. Zal we, ik denk dat ze nog uh, dat er heel, heel veel bouwactiviteiten ja. gaan plaatsvinden daar, zullen we zeggen. Maar voor de, voor de Madillene, wel <laughs> leuk natuurlijk dat ze het uh, ja, nou ja, dit kijk, keer winnen eerlijk, van de Barcelona's. Al, ja, het is natuurlijk over oorlog tussen Madrid en Barcelona, dus... Ja. Uh, ik denk uh, dat. Uh, en wat, wat natuurlijk wel een voordeel is dat. Uh, zo, vroeger werd er natuurlijk veel Barcelona getest, uh, gewoon door de Formule 1 mm -hmm, ja, Dat ja. zijn ze allemaal kwijt. Het is voor iedereen nieuw. Las Vegas was voor iedereen nieuw. Dit is ook voor iedereen nieuw. Dus eigenlijk is de kansen voor iedereen helemaal gelijk. Uh, ja, we gaan het wel zien. Ik, uh, ik, uh, ik, ik, ben, ik ben heel benieuwd hoe. Uh, ik hoop dat het een baan is waar je veel kunt inhalen, maar stratenracers hebben toch wel bewezen dat het soms toch wel een beetje moeilijk is. Ja, ja maar ze zijn er helemaal gek van, van die uh, stratenracers, dus uh, ja. Ja, maar ik, ik, ik vind het altijd een beetje. Hoe, wat vinden de creusen ervan? Uh, er zijn een aantal creusen die vinden het verschrikkelijk. Uh, ja, maar Vegas vond iedereen verschrikkelijk uiteindelijk. En uiteindelijk uh, ook zelfs een Max Verstappen. He, die vond het helemaal niks totdat hij er won. En toen vond hij de mooiste circuit van de hele wereld. Dus ja, mm -hmm. zeg het maar. Okay, zeg en maar. Uh, wat, wat heeft dat voor een uh, gevolgen voor uh, de Formule 1 in, uh, in Nederland, denk je? Hè? Want er komen natuurlijk uh, nu ook wel weer in de buurt weer een, uh, ja, een nieuwe race bij. Ja, uh, heeft dat nog gevolgen? Ik weet niet of het een gevolg heeft. Kijk, ik, ik sta nog steeds verbaasd dat er in een heel groot auto land als Duitsland geen kamperie meer is. Mm -hmm. Zeg het maar. Weet je, dus uh, uh, het ligt een beetje aan hoe de contracten lopen. Mooi. ik denk dat zolang Max nog steeds gas gaat geven en uh, uh, hoog in die kampioenschappen eigenlijk... dat Nederland misschien best wel een beetje veilig is. Maar het gaat natuurlijk ook een beetje, houden ze daar geld over of moeten elk jaar geld bij? Ja. Dat weet je natuurlijk niet. Uh, ik kan niet in de uh, portefeuille kijken van... Uh, ...van uh, Sandvoort of ze heel veel geld ermee verdienen of niet. Uh, ik denk dat op het moment dat er elk jaar 10 miljoen bij moet... ...ik denk dat, uh, dat ook daar heel snel zeggen van... ...jongens, het was leuk, maar dat gaan we niet meer doen. En uh, Sandvoort heeft natuurlijk wel Max nodig... ...want als Max niet meer rijdt, dan zit er ook niemand meer. Dat is ook gewoon, gewoon klaar. Nee, wat zijn behoorlijke bedragen die uh, ook Sandvoort betaalt. Bijna 30 miljoen uh, per jaar voor een, uh, voor een race. Ja, en dan moet je hem gewoon terugverdienen, hè? Precies. Dan moet je, dan moet ik zat wat te rekenen. ja, ja... ja. ja. Weet je wel, 100.000 bezoekers uh, per dag. En uh, nou ja, stel dat die uh, ruim 100 euro uh, betalen per, uh, per kaartje. Maar ja, uh, dan kom je er nog lang niet natuurlijk. Nee, want wat denk je dat al die tribunes bouwen kost en alle, uh, alle zeggen we het hele uh, werken na zo'n Grand Prix toe. Uh, ik, ik wil die bonnetjes wil ik niet op mijn bureau hebben, hoor <lacht> je? Ik denk dat je daar best wel heel erg nerveus voor wordt. Nee, het kost natuurlijk een godsvermogen om te organiseren. En ik, ik vind eigenlijk uiteindelijk wel de mensen die toen uh, het voor elkaar gekregen om Sanford weer op de te krijgen. Ja, die moet je gewoon een hele grote pluim geven. Want je, ik, ik durf dat risico niet aan. Ik ben ondernemer, maar ik heb toch zoiets van, ah, er zijn toch wel jongens, die, uh, die hebben toch wel hun nek uitgestoken. Ja, en, en dan krijg je dus nu. Hè. Dan zeggen ze, ja, maar ze hebben er nu al zoveel miljoen aan verdiend. Ja, mag het. En de uh, supermarktman, uh, de baas van de supermarkt verdient ook geld. Die doet het ook niet gratis. Dus nee, en de pitstraat die nou helemaal uh, verbouwd moet worden voor, ja, het, uh, voor de reis. Dat kost ze ook weer wat. Alweer, hè. Ze zijn meegaan te investeren over het circuit, om uh, de faciliteiten beter te krijgen. Dus een hoop geld wat verdiend wordt, wordt ook toch wel weer terug in dat circuit gepompt. Ja, nou, dat is alleen maar gunstig natuurlijk. En Zeker. Yeah. En er zijn toch ook heel veel bedrijven ook wel weer blij mee dat ze even daar een pitcomplexje mag opbouwen hoor. Ja. Dus het is niet zo dat, die, uh, dat uh, zeg maar die jongens die het geld verdienen, dat die ergens daar op zo lekker in huisje gaan zitten. Nee, ze doen er ook echt wat mee. En dat, uh, dat had Zandvoort natuurlijk wel best nodig. En dan, ja, daar kan ik ze alleen maar een pluim voor geven. En zijn even eerlijk, we staan wel gewoon op de kaart, Op de wereldkaart Zandvoort. Dus je ziet de, de kalender van dit jaar en je ziet al die grote steden waar je denkt van, oh, dat maakt uh, een tientje is daar hetzelfde als een miljoen. Uh, dat maakt allemaal niet uit. Uh, en dan staat dat hele kleine, hele kleine kustdorpje staat erbij. Nou, dan moeten we toch heel erg... Geweldig geweldig, ja, is geweldig, geweldig, is geweldig. Zeker. En wij betalen dan uh, ja, 30 miljoen per, uh, per jaar en dat uh, ja, Madrid gaat dan 48 miljoen per jaar betalen. Oh, ja. Daar hebben we het over. En dat 10 jaar lang is 480 miljoen. Kassa. Ja. Ja, kan je er ook voor doen hoor. Ja. <laughs> kan je daar wel voor doen. Nou, daarom dus jongens, uh, het is een feestje. Ik vind uh, Spanje, dat, uh, dat is natuurlijk een prachtig land. En uh, hey, Madrid is, Barcelona is een mooie stad. Madrid is ook een mooie stad. Dus voor de mensen die erheen gaan, ook eens een keer leuk om een uh, andere stad te zien. Zullen we daar hem ophouden. Ja, ja. En, uh, en uh, ik heb de screen layout gekeken en dan denk ik van nou. Ik weet het nog niet, maar dat zei ik ook van Las Vegas. En Las Vegas dat is het eigenlijk toch een prachtige, prachtige race. Dus uh, je, je kan het van tevoren niet altijd helemaal voorspellen. Maar, uh, je kan uh, heel veel mooie banen tekenen en dan is het helemaal niks. En je kan denken, nou dat is een circuit, dat is helemaal niks. En uiteindelijk blijkt er dan daar de leukste wedstrijden te komen. Dus... Uh, het, het is nieuw. Om, uh, en uh, we zijn aan de ene kant, zeg ik, van. Uh, ja, ik ben niet zo fan van stratenracen. Ik vind bijvoorbeeld een Monaco. Ja, jongens, daar gaat het alleen om geld. Maar ja, het zijn vrachtwagens die door die straten rijden. Als je ziet hoe het tegenwoordig de Formule 1 is, denk ik, ja, daar kan je ook niet veel spanning mee creëren. Uh, maar ja, je hebt ook van die uh, circuits uh, in Amerika. Uh, gewoon uh, dat je Amerika, of de Amerika's dat uh, circuit. Nou, dat vind ik dat is zo wijd uitgestrekt en dat soort dingen dat ik denk van ja. ...verdwaalde, formulele autootjes hier, dus eh, het is altijd een beetje moeilijk. Maar het, het gaat uiteindelijk om de centjes. Wie het meest meer ne neerlegt... Krijgt een circuit. Want wij zijn eerlijk: een Noorburging of een Hockenheim zijn circuits die horen op de kalender thuis. Ja. En die zitten er ook niet op. Maar ja, die, uh, die zeggen: ja, we draaien verlies, we doen dat niet, gewoon niet meer. Nee, tot slot nog even, Rendel. Ja, vorige week hadden we het over die naam van, uh, van uh, Alfa Tauri die uh, gaat veranderen. Ja. Daadwerkelijk gebeurt, hè? De Visa Cash App uh, RB. Uh. Zou, zou, zouden ze erover willen praten bij Alfa Of heet het nou Visa RB. Ja, cash Visa Cash App Arby. <laughs> ja. ik, weet niet eens, ik weet niet eens wat een Cash App is, maar het zou is. Ja toch? Nee, die opmerking <laughs> ook op, uh, op de social media. Van ja, als je daar uh, Ricardo bent, en je moet vertellen van ja, ik rij uh, dit jaar voor. <laughs> en dan komt er een hele mond volk, de Visa Cash App uh, Arby. Ja. Ja. Is dat Visa ja. van de creditcard? Ja. Ja, advies ja, over de creditcard. Dus, uh, nou moet, nou moet, moet ik wel zeggen, dat is wel mooi. He, ik heb hier met verzamelaars te maken. Toen zeiden ze gelijk van, hey dat eh, dollar tekentje, dat groene vlakje, dat heeft al in Monaco op de auto van uh, Max Verstappen gestaan. Ik zeg, waar dan? Nou ik moest hem ook even zoeken, maar hij stond heel erg klein op de hallo. Dus ze waren daar waarschijnlijk al mee bezig. En dan denk ik van, nou oké, okay, dat, dat heb ik ook helemaal niet gezien. Dus uh, het heeft alweer een directe verbinding natuurlijk met Red Bull in het hele verhaal. Maar ja, deze naam. Jongens, dat, uh, ik ben blij dat ik geen commentator ben bij de Formule 1. <laughs> nee, verschrikkelijk. Wat een. Ja, ja, ja. Nou, ja, wat ik zeg, het is all about the money, hè? Dat, ja. Daar komt in feite op neer. Nou ja, de maar, meeste mensen die stemden op, uh, op de social media, in ieder geval, om. Uh, Torren Rosso uh, gewoon, uh, gewoon weer terug uh, te laten ja, komen. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat zou ook mooi zijn. Maar ja, dit, uh, ik denk dat uh, Visa heel veel uh, hierover te zeggen heeft. maar Of iedereen er blij mee moet zijn. Of, team zelf, of de marketingmensen er zelf blij mee zijn. Want ik vind het logo ook verschrikkelijk wat ze gemaakt hebben. Ook dat uh, is niet uh, om aan te zien uh, inderdaad. Dus, dus eigenlijk kun je gewoon zeggen, alles is fout. <lacht> daar komt het feit op. Precies, en daar sluiten we deze pit report ook mee af. <lacht> <lacht> Het was weer was, was gezellig, dankjewel Randall ja, voor deze week. week ja? En volgende <laughs> week zijn we er weer. Oh, Oké, okay, tot dan. Doei. Rindel, Doei. En een fijne zaterdagavond. En we gaan de kleinzoon van Bob Marley nu voor je draaien. Die heeft een nieuwe single: Praestia in the Moonlight. Baby, if you with me, better do right And I've been gone too long And I'm hoping that you sing my song, my song. I've been on this road for way too long Yes, I've been on my own, on, on But we ain't never left alone, on, on And if I'm telling you the feeling is wrong Relax a little, friend, this won't take too long And when you're feeling alone You can call my phone Is there a better way to go? Teach them was song, freedom is in Tell worth En we gaan heel snel naar veld uh, Het slot van de wedstrijd van vandaag, Piet. Ja, we zijn hier in de 89e minuut aangekomen. Inmiddels uh, lees ik op het score: een stand van uh, 3-1. Dat betekent, ik heb jullie verlaten bij 2-0. Er is uh, in, de, in de 63ste minuut, binnen de 68ste minuut uh, was er een doorbraak via Silvio. Die gaf de bal keurig aan Fernando Loewis. En Fernando maakte de 3-0 voor van Zandvoort. In de opvolgende aanval, uh, en het kwam HCRC goed opzetten, het brak door door het midden. En scoorde toch wel redelijk even 3-1. Inmiddels zijn er wat wisselingen geweest. Koen Maghielsen is weer terug naar zijn blessure, die is ingevallen, dus... ...die is weer op de weg terug. Heel fijn om dat te zien. En, en ja, het is dus even, even een minuutje, er zal niet veel bijkomen. En dan is het, oh nee, het nee, was bijna 3-2, maar het word, wordt gered. En dan, uh, dan gaan we met de overwinning uh, aan het strijksook stoppen straks. Ja, nou, dat zijn hele mooie berichten Piet. Ja, goede berichten, Zeker. En we hebben het nodig. En dus het is 3-1. We zijn in minuut 90 en uh, misschien nog iets komt erbij, maar een goede wedstrijd. En wat en doet dat uh, voor het uh, klassement? Kunnen we ook stijgen na deze uh, overwinning? Nou, we, zullen, we zullen waarschijnlijk een plekje stijgen, maar de, de, de top is ver weg om daarbij te komen. En misschien een periode, maar we hebben ook al wat punten in die periode verloren. Dus Het zal denk ik gewoon, we proberen het seizoen een keer uit de voetbal en je gaat voorbereiden. op het nieuwe seizoen, er zit niet iets meer in. Zowel naar beneden als naar boven, denk ik niet dat er iets nog uh, waar we op kunnen wachten, maar... maar... we zijn gewoon lekker bezig. En dat is al belangrijk. Salim is ook in het veld gekomen, Salim vertoet. Een spits die in het verleden heel veel doelpunten maakte. En die verovert nu een corner. Dus we gaan nog even door met de corner. Misschien komt daar nog wat uit, misschien uh, nog aan de lijn hangen maar dan... dan. Kunnen jullie hier meemaken of het nog 4-1 wordt? Nou, kom op jongens. Ze hebben droom allemaal niet zoveel zin in lijkt het op, maar... We gaan de corner nemen. Fernando gaat dat doen. Onze Arubaans nation Nationale Team zit hier, Het is ook jullie man bekend. Kom op Fernando, schiet hem. Daar komt Fernando. Korte corner, Nacho Berg. En de bal is weg. Ik denk dat we die we moeten laten. Ben je er nog? Ja, ja ik ben zeker. We zijn lekker naar je thuis. De aanval is afgebroken en uh, we gaan het op middenveld opnieuw beginnen. Dus, ze hebben er allemaal niet zoveel zin meer in lijkt Nee, dus uh, het zal wel einde wedstrijd uh, zo dadelijk uh, gebeurt uh, zijn. Er nog wat, gebeurt er nog wat, dan meld ik me. En anders dan houden we het bij 3-1. Nou, een mooie, mooie wedstrijd. Echt, uh, Ze hebben goed gespeeld. En ik ben er wel tevreden mee vandaag. Oké, okay, dankjewel weer, uh, Piet. Oh, Een hele fijne ja, zaterdagavond. Ik Geniet nog okay. even van de winst daar op Duitschersveld. Doen we. Oké. Okay. Oké, okay, tot Doe. volgende week. Bye. It's loveable, but before you leave, usually I would never, would never even care. Baby, I know you're creeping. I feel an idiot every night and every day. I try to make you stay, but you're savage. low did somebody, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage. Just me, I know you don't get too folks, but I still want that just not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 Love. Nog even naar het Duintjespeld. Heb jij nog nieuws, uh, Piet? Ja, ja, we hadden toch te vroeg afscheid genomen. Oh? Dat, dat vond Fernando ook. En in Fernando Lewis... die uh, pikte de bal op het middenveld... en uh, die perste er een sprint uit... met de bal aan zijn voet. En uh, schoot hem vervolgens in de verse hoek... voor de keeper onhoudbaar. Nou, wat protesten dat het uh, toch bij het spel geweest zijn... maar dat was het beslist niet. De stand is inmiddels 4-1. En we uh, voetballen nog. En nu gaat Fernando weer... maar nu gaat de man met de vlag omhoog. Dus dit is bij het spel... Nou ja, mooi, en nog een doelpunt erbij, Piet. Eén doelpunt erbij. En, en wat is er nu juist bij de spel? Ja, dus 4-1 uh, voor de mensen in Zandvoort, allemaal. Oké, okay, ja. dankjewel. Okay, Hoi. Bye, bye. Nou ja, alleen maar goede berichten daar vanuit uh, Dijsselveld, mannen. Ik vind het zo mooi. Ben je er stil van? Nou, ik vind het zo mooi dat de man met de vlag omhoog gaat. Ja, ja <laughs> de man met de vlag omhoog. Dus is dat is er helemaal <laughs> voor me zo, hè? Ja, ja, dat die man omhoog gaat. Ja, precies. Ja, ja, ja. Nou ja. Net als de bal ook alweer. De bal ja, was er. Heel goed. Nou ja. Marco, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, ja, welkom Marco. Le leuk dat je er bent. Het is weer de vierde de zaterdag. Ja. Tijd voor uh, een stukje pro Ja. Maar uh, ja. daarvoor wil uh, natuurlijk uh, Richard nog wel even wat van jou weten. Want uh, je zit helemaal niet stil. Ik niet, of Richard niet. Nee, jij niet. Nee, nou nee. ja. <laughs> Probeer zo uh, rustig mogelijk te blijven. Een schrijver gaat het snelst vooruit door te zitten. Ja, en er vanuit het niks. Ja, Toch? Nou, dat is wel de bedoeling. Hé hey Marco, je bent geboren in 1957. Ja. Ik ga even iets uh, van, je, van je vertellen. Uh, je bent een Nederlandse schrijver, dichter en kunstenaar en vooral schilder. Ja, fotografie wat, ook. Ja. Fotografie en schilder. En ja, wat schilder je zoal? Als ik het... Uh, ja, een beetje abstract. Abstract. Ja. En uh, fotografie, wat is dan jouw voorkeur? Straatfotografie. Straatfotografie. Ja. Kunnen we ook dingen van je zien ergens op een website? Uh, dat geloof ik niet. Nee, nee, oké. Okay. Je begon uh, op je dertiende al met het schrijven van gedichten. Dus uh, na je zakelijke carrière koos je er uiteindelijk toe... om fulltime voor het schrijverschap. En mag ik vragen wat je zakelijke carrière inhield? Uh, ik heb een uh, bedrijf gehad in internationale contacten. Oké, okay. een soort communicatieachtig iets? Uh, nou, nah, meer in het marketing... Uh, deed uh, agenten selecteren voor fabrieken. Oké. Okay. Oh. Uh, je bent geboren in Zandvoort. Je noemde je als kind al uh, uh, een kind van het strand en yes. de zee. Ja. En dat is ook een van je grootste passies. Ja, Ja, je ouders een uh, strandpaviljoen natuurlijk, uh, Marco. Ja, 37 jaar lang een in uh, gehad. gehad. Een paviljoen, ja. Welke? Uh, nummer 9, Terminus. Oké, okay. ja. En daarna is vader de politiek ingegaan. Is dat nu dat... Uh... De haven van Zandvoort. Oh, dat is nu de haven van Zandvoort. Oh ja, ja, ja. Um, de stichting Kunstcircus Zandvoort verkoos je in 2005 tot dichter bij zee. Dichter bij zee. Uh, in 2008 maakte je een debuut met de roman De Zesde Republiek. Een politiek georiënteerd roman. Um, ja, ik, ik zit toch even. Ik heb nog een vraagje over dichter bij zee. Want jij bent natuurlijk heel lang uh, dichter bij zee geweest. Je, je hebt ook een heel dominant gezicht daarvan. Heel veel mensen kennen je ook daarvan. Maar in 2009 werd dichter bij zee opgeheven. Heb jij enig idee wat de reden was? Nou, opgeheven. Of gestopt? Uh, of? Nee, in 2009 hield ik ermee op. Uh, ik had er toen uh, een flink aantal jaren gedaan. En ik. Uh, was de mening toegedaan dat uh, andere mensen ook de kans moesten krijgen. En toen is een uh, dame, Adam Hol. Mm -hmm. die is als opvolger uh, okay, gekozen. Oké, is daarna nog gekomen? Ja. Mm -hmm. En tot wanneer uh, uiteindelijk is Dichter C doorgegaan? Ik denk dat het tot 2012. Oh, oké. Okay. Beetje... En van waar is het daarna niet meer doorgegaan? Nee, heb ik geen idee. Nee? Ik denk dat het iets uh, met het budget of de interesse te maken heeft. Mm, ja, oké. Okay. Nou, je hebt aardig wat boeken geschreven, ja. Marco. Uh, tien boeken, zie ja. ik. Allemaal gedichten? Nee, nee, nee. romans en gedichten. Rommels, ja. Korte verhalen. Ja. En er staat er nu eentje in de stijgers. Santa Lola, ja. deel 1. Deel 1, ja. Dus er komt ook nog een deel 2. Uh, hopelijk, als de uitgever mee wil werken... en als de verkopen een beetje uh, daar aanleiding toe geven. Kijk, als ik voor uh, drie bakken moet gaan werken. Drie jaar lang. Oh ja. dan, uh, nou, dat kost echt te veel energie... om dan uh, een deel twee te gaan schrijven. Dan kan ik beter mijn pijlen richten... op een uh, nieuw project. En hoeveel uh, ben jij... hoe lang ben jij bezig met een uh, boek? Nou, met dit boek was ik uh, drie jaar. Drie jaar? Ben ik drie jaar bezig geweest. Dat ja. is echt uh, behoorlijk. En uh, drie jaar is natuurlijk doorlooptijd. Um, kun je ongeveer aangeven hoe lang je dan ook werkelijk uh, daarmee bezig bent? Is, de, is dat in uren uit te drukken? Nou, dan ben ik er elke dag mee bezig. Elke dag. Ja, uh, dus ik heb een half jaar heb ik uh, voorstudie gedaan, want er speelt zich af in Spanje oh. en de politieke situatie en alle partijen en alle deelrepubliekjes en dat soort dingen. Dat moet je allemaal weten, eh, want anders moet je er niet aan beginnen. En de strijd Barcelona-Madrid, komt dat ook? Nog ja, ja, ja, dus, dus uh, ja. Dat is heel actueel. Ja, ja nou, het, het zit al allemaal zo vlak onder de huid. Nou, ja, ja. En dat merk je ook als je daar bent. Die, uh, we hadden het net bijvoorbeeld over de Formule 1. Mm -hmm. uh, de strijd tussen Barcelona en Madrid. Nou, was het altijd uh, Formule 1-circuit uh, uh, Catalonia. Ja. Zegt maar de rit op een gegeven moment. nee, nu zijn wij aan de buurt. Ja, nou, ja. dat soort dingen spelen dan. Ja, ja en die vrijheid... Uh, hoe heet het, de onafhankelijkheid... hebben we natuurlijk ook een ja. tijd geleden gehad... waarbij nog steeds mensen uh, in het buitenland wonen... omdat ze dus uh, anders worden opgepakt. Ja, uh, dat was in 2017 het re ja. referendum. En uh, ja, dat, dat komt wel heel erg uh, naar voren in het boek... Uh, dat klinkt een beetje uh, vreemd... maar ik schrijf het vanuit de positie vanuit een Madrileña. Dus vanuit een dame uit Madrid. Oké. Okay. En zij is uh, moordinspecteur. En zij kijkt anders tegen die strijd van vrijheid aan... dan uh, de dan meeste dan in Catalonië. Ja, ja, ze is natuurlijk in dienst van de overheid. Dat, dat maakt het natuurlijk ook... Uh... En uh, ken jij Madrid goed? Uh, redelijk. ja. Bent u er veel geweest? Ja, ja, ik ben er uh, redelijk vaak geweest. Oh, Oké, okay. ja, ja leuke stad. Ja. Ben je nog verder met dingen bezig, uh, Marco? Ja, ik ben uh, de nieuwe proëzie bundel aan het schrijven. Proëzie, wat is, vertel me, wat is proëzie? Dat is een mengvorm tussen proza en poëzie. Mm -hmm. En ik probeer op een zo luchtig mogelijke manier... Probeer ik de poëzie naar voren te brengen in een stukje proza... Dus, dus voor de beginners onder ons die ja. uh, nog niet zo heel veel met poëzie hebben... is dit een hele mooie opstap. Ja, ja, je kunt het gewoon lezen als een uh, stukje proza. En uh, ik verwerk eigenlijk uh, de rijm. Dat doe ik meer met klankassociaties dan met eindrijm. Want dat vind ik dan te geforceerd worden. Het komt wel voor, maar meestal vertel ik gewoon korte verhaaltjes. En dan gaat het eigenlijk vanzelf uh, gaat het naar binnen. En een klankassociatie, ik kan me er wel iets bij voorstellen... maar is dat, dat twee woorden ongeveer hetzelfde klinken? Uh, ja, dat is ja, Dus uh, uh, riet, biet, niet. Oh, ja, ja. Dat is een klankassociatie. Ja, maar dat, ja. is rijn. dat is ook rijm. Dat is ook rijm, ja. Maar het is klankassociatie staat wat verder weg. Ja, ja dan, uh, dus uh, wat ik dan rijn. doe is ik vertel eigenlijk het verhaaltje... en dan gaat het ongemerkt... Uh, rijmt het, maar dan, als je het echt wil weten, dan kan je het opzoeken. Hmm. He, dus voor de echte mensen die daar heel erg in geïnteresseerd zijn, die kunnen dat dan analyseren en dan denk je, oh, in regel 2 gebruikt hij dit en in regel 4 gebruikt hij dat. Oké. Okay. Heb je nou een voorbeeld van een uh, hmm. pro -isie? gedicht? Wat zeg ik dan? pro verhaal? Ja, we hebben ja, er al heel wat is... gedaan natuurlijk, ja. uh, Marco. Ja. En die staan ook uh, allemaal op onze eigen app trouwens, uh, Richard. Hey. Daar hebben we de, de, de podcast op staan en een, ja, dan kan je de stukken proëzie van Marco ook terug horen en lezen. Ja. Allebei. Een aanrader. Een aanrader. <laughs> Leuk. Nou ja, en elke laatste zaterdag van de maand, dan nodigen wij hem uit. En vandaag zit je er weer, Marco, gelukkig. Ja. En uh, weer met een uh, mooi stuk uh, proëzie wat je voor ons uh, geschreven hebt. Ja, dicht bij huis, dit keer. Dicht bij huis, want hoe heet het uh, stuk proezie?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 Dank je wel weer, Marco. We hebben er weer van uh, genoten. Het mooie stuk uh, pro -SI. En binnenkort ook in de bundel uh, terug te lezen, neem ik aan. Ja, eerst op de pot. Zeker. Nou ja, dank je wel. Uh, en uh, uiteraard ook weer uh, na te lezen. Dankjewel Marco. Alsjeblieft, binnenkort even. op onze eigen ZFM-app onder de podcast... Yo. kan je het uh, allemaal volgen. De stukken proëzie -SI van Marco Termes.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 ik heb het zelfs, uh, uh, ik vind het wel toegankelijker dan, uh, dan echte poëzie. Hoe is dat voor jou? Ja, voor mij ook. Ja. ja. ja vorige keer uh, raakte hij uh, me ook uh, echt uh, het uh, stuk poëzie wat hij uh, toen bracht. Ja. Dus nee, doet hij mooi. En uh, binnenkort uh, uiteraard veel meer in de bundel. En met de roman is hij ook druk bezig. Hè? Laten we hopen dat de uitgever positief uh, reageert. En dat er binnenkort weer een mooie roman verkrijgbaar is van uh, onze eigen Marco. Ja, leuk. Zeker. Het dier van weg. hebben ja. we ook nog. Ik heb een heel bijzonder dier uh, dit keer uh, op: um, Een dier met een gebruiksaanwijzing. Oh. Zijn naam is Cesar. Hij is een opvallende kat met een leuk karakter. Um, ja, hij zegt. Ik zal maar direct. Ik, ik, ik praat even vanuit hem. Ik zal maar direct vertellen dat ik niet de kat ben voor iedereen. Ik ben namelijk. Uh, iemand met suikerziekte. En op vaste tijden moet er daarom twee keer daags insuline gegeven worden... door middel van een injectie. Dus ik denk dan van, nou ja, misschien uh, mensen die hier een kat willen... die verpleegder zijn of huisarts of, of, of dat soort mensen... is dit misschien een goede, goede stap om uh, naar het asiel te gaan. Dit stelt gelukkig weinig voor en ik heb hier dan ook geen problemen mee. En dan kun je dan nu al vertellen dat ik ondanks mijn ziekte... ik wel veel goed maak met mijn knuffels. Ik hou van aandacht, kopjes geven en praten. Ik ben dan ook een echte Burmees. Jullie kunnen dat natuurlijk niet zien, maar het is inderdaad ook op de foto een echte Burmees. En wat is een Burmees? Ja, zo'n hele slanke kat. Uh, een beetje kort, kortharig met zo'n heel spits snoetje. Oké, oh, oké. Okay, okay. ja. Echt een mooie, mooie katten. Normaal gesproken, volgens mij, moet je er ook voor, behoorlijk voor betalen, wat ik, wat ik weet. Supermens, sociaal en een echte schootgehanger. Ik geniet nog ontzettend van spelen en het buitenleven. Mijn zoektocht richt ik met name op serieuze mensen... die dus voldoende thuis zijn en mij kunnen bieden wat ik nodig heb. Vele knuffels en mijn dagelijkse prikken. Wacht, ik heb nog niets over mijn voorliefde voor eten verteld. Ik hou van eten, veel eten en vaak eten. Nou, ik moet zeggen, hij zegt nog behoorlijk uh, slank uit. Ik krijg nu ook wel eens mijn eten in een voor, voerdenkspel... Geen, geen idee wat dat is. Maar het is waarschijnlijk iets dat je dan iets moet doen. En dan krijg je eten als kat. Omdat het anders hapslik en weg is. Daar heeft iedereen wel een punt hoor. Ze zeggen dat mijn zoektocht misschien iets mooizamer gaat verlopen. Of kan ik iedereen het tegendeel bewijzen. Ik ben in ieder geval enthousiast en vol goede moed. Oké, okay, nou mooie berichten van het uh, dier van de wijk. En uh, waar vinden we het dier van de week? In het uh, asiel in Zandvoort. Kijk okay. maar op de website, daar staat hij op. Kees en, nummer 5. En dan heet Cesar. Julius. Nou, dat staat er niet bij. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> Dankjewel uh, Richard. Voor het uh, dier van de week. En hij zei binnen, Fred. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag, we zijn er. Jongen, ja, want vorige ja, week je... nol stop, dat is natuurlijk helemaal niks, hè? Nee, nee, nee. nee. Drie keer niks. <laughs> nou, als je wil weten hoe de kat eruit ziet, uh, kun je de Walt Disney film Lady in the Vagebond of... Uh... <laughs> nee, dat zeg is maar ja, ook nou, niet. Ja, in ieder geval, als je de kat, uh, dan, dan spelen ze daarin. Oh, oké, oké, oké. Dus, nou ja, bij deze dus, hè. Hé, hey, nee. uh, ja, leuk dat je er weer bent. Ja. Fred, ja, gaan, wat, uh... wat ga je vanmiddag gaan doen? Uh, nou ja, we hebben twee afzeggingen. Oh, dat, dat, dat <tie> schiet lekker ja. op. Uh, niet? En, uh, ja, ja niet. Het schiet niet op. Nee. <laughs> maar in ieder geval, ja, ook door ziekte. Dus ja, ja ik, ik kan er zelf over meepraten. Dus uh, ik ben ook niet helemaal... Uh, op en top in orde. Even kijken hoor. Uh, wel gaan we bellen met... Uh, Jannes. Over zijn uh, nieuwe single en uh, album. Die uh, in december is uitgebracht. En uh, we gaan nog uh, bellen met face-dj Mario. En zijn nieuwe single heet Ursula 2.0. Oké. Okay, ja, okay, dus, okay. dus dat sowieso. Ja. Dus uh, we gaan uh, ja, lekkere muziek draaien. En uh, de drie bedrijven Fred bewijzen bij wijze van spreken. En uh, verzoekjes kunnen ook nog aangevraagd worden. En hoe doen we dat? Uh, ja, zfmartiesten.nl En dan uh, vullen we even het formuliertje in. Ja, en dan uh, eventjes uh, doorsturen. En dan komt hij zo bij mij... Hier, terecht. Zo op de schoot van uh, Fred ja. komt hij dan terecht. Ja, niet te zwaar. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dat uh, kan je niet meer hebben natuurlijk nee, uh, op ja, jouw nee. leeftijd. Ik ben, nee, ik ben ook op leeftijd. Hé, Fred. Ja. ja, normaal gesproken hebben we ook uh, altijd uitzending van Zandvoort uh, voor jou. Ja. En een artiest die daar uh, wel uh, vaker komt is uh, Devin Donovan. Ja. Donovan uit, ja, ja, ja, uh, uit ja. Haarlem. ja. Ik heb uh, toevallig vanmiddag nog gesproken. Dus dat wou uh, ik zeggen. Was hij degene die uh, niet helemaal lekker was, of niet? Uh, dat uh, heb ik niet van hem vernomen. Oké. Okay. Nee, nee anders. Ja, anders zou je hem nog kunnen nee, bellen, want nee, hij nee. heeft een, een nieuwe single uitgebracht. Klopt, inderdaad. En uh, die gaan we ook straks eventjes uh, draaien in het eerste uur. Ja, altijd van jou zijn, hè, heet hij. Ja, ja, klopt. Dus die, uh, ja, daar heb ik hem uh, dus vanmiddag over gesproken. En uh, ja, uh, als het goed is, dan uh, komt hij dan binnenkort weer uh, eventjes in de studio uh, vanwege zijn nieuwe single. Is natuurlijk. Zeker. En degene die dus uh, ja, eigenlijk afgemeld waren, dat was uh, Colin Meijer en Ruud Zwaan. Dus uh, ja, beide de een is geopereerd aan zijn keel, dus uh, Colin. En uh, de andere is uh, Ruud Zwaan. En die is uh, ja, zwaar grieperig. Mm, Oké, okay. nou, wetenschap dan, hè, bij deze? Ja, bij deze inderdaad, wetenschap. En, uh, wij gaan in ieder geval iets leuks van maken vandaag. Mooi, nou, heel veel plezier. Zometeen na vijf uur. En het zit er voor ons alweer op, uh, Richard. Ja, het was leuk, uh, Rob. Het vloog uh, weer voorbij, natuurlijk. Ik, ik doe het natuurlijk maar één keer per maand, maar ja. uh, het, smaakt, het smaakt altijd nog meer als ik hier weer klaar ben. Zeker, denk, oh, nou, dat, dat is, is leuk. Dat is ook de bedoeling. En een mooie voetbalwedstrijd ook, gehad tegen Den Helder. Ja, thuis gewonnen met 4-1. Ja. Dus, ja. Uh, Hele mooie prestatie weer. Vanavond raad je plaatje. Daar hebben we ook aandacht aan besteed. En aan dus het proezie natuurlijk. En aan een stuk proezie van Marco. Ook weer heel mooi. Dus complete show weer. Dankjewel. En jij ook bedankt Rob. Ja, graag gedaan. En uh, we gaan nog even één uh, plaat draaien. En dan uh, geef het stokje over aan Frits Met Entertainment for You na vijf uur. Lekker. Dan zit ik even te kijken in de playlist. Je denkt al wat doet hij erop. Maar hij is aan het kijken in de playlist. Van hij, uh, wat ik uh, hij, nog hij kan, het niet vinden. Uh, kan gaan draaien. Nee, wat ik wilde eigenlijk, Devin Donner van draaien. Maar ja, die draai jij zo meteen, Red. Ja, pas op hè. Ja, nee, ja, daarom. Dus uh, dat durf ik uh, niet aan. Dus dan blijft er uh, weinig over uh, wat ik uh, nog uh, kan draaien. Even kijken. Oh ja, ja, ik heb wel wat gevonden. Jazeker, jazeker, jazeker. En dan uh, gaan we eruit met de Doobie Brothers. Wij zeggen tot volgende week weer. Tot, tot ziens. Voor Zandvoort op zaterdag. Iemand anders uh, tegenover mij. En uh, de laatste van de maand. Dan is uh, uiteraard uh, Richard Buithekken weer. Dankjewel Richard. Doei. He doei. doei. She must have